Uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Siwert van der Linde reageert op de ophef over zijn mondkapjesdeal. Hij raakt in opspraak omdat hij 9 miljoen euro verdiende met de verkoop van mondkapjes. Terwijl hij zei dat kosteloos te doen. In tv-programma Buitenhof reageert hij. Qua rechtmatigheid van deze overeenkomst is er geen enkel probleem. Het is compleet transparant en na, ja, navolgbaar gelopen. Mm -hmm. Uh, maar ik heb daar vorige zomer, toen uh, duidelijk werd wat hier overbleef, zo dus rond uh, juli-augustus, uh, zelf ook wel al gevonden dat dit te veel is. Wanneer en dat dit uiteindelijk een maatschappelijke bestemming moet krijgen. Van der Linde is lid van het CDA. Daar is bij het bestuur een verzoek binnengekomen om zijn lidmaatschap te royeren. De partij kijkt daar nog naar. De politie moest gisteravond op de A32 bij Meppel flink het gaspedaal intrappen om een Duitser in een Mercedes bij te houden... Even daarvoor had hij de onopvallende politieauto, een BMW, ingehaald. En uiteindelijk reed hij 255 kilometer per uur. De Duitser gaf een opvallende verklaring. Hij zei een hekel aan BMW's te hebben. en reed zo hard om te proberen die auto's eruit te rijden. Hij kon zijn rijbewijs inleveren. Ook in Dishoek in Zeeland werden boetes uitgedeeld. De politie surveilleerde daar om overlast van jongeren tegen te gaan. De laatste tijd kwamen er veel klachten binnen over jongeren die op het strand aan de alcohol en drugs zitten. 14 boetes werden uitgedeeld, onder meer voor fietsen zonder licht en scooterrijden door een voetgangersgebied. En we konden gisteren weer naar de Bios het museum en het theater. Maar ook zonnestudio's, casino's en sauna's zijn weer open. Voor sommige mensen een eerste levensbehoefte, dat zweethok. Lekker ontspannen, even goed voor het lichaam zorgen, goed voor de geest zorgen. Dus uh, na een half jaar zijn we er wel echt aan toe hè? En dan nog het weer, wolken en zon vandaag langs de kust. Zo'n 18 graden in het zuiden 22 en morgen nog iets warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Devenz-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook robend op zaterdag. Zirkens Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 As a memory.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 Zou het lot je leven leiden dan Zijn je wegen al bepaald Iemand waar je zo van houdt Raak je zomaar kwijt Jouw verhalen tegen mij zijn verleden tijd, zou het lot je leven leiden dan? Zijn de wegen al bepaald? Alles is veranderd sinds jij hier niet meer bent. Ik lees je naam in de steen. Kabel staan, fluisterend hoor ik van verre. Jouw geluid, je leeft nog elke dag. Kan ik verder zonder ja? Staat de tijd nu stil? Was je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 self blind She lost her youth And she lost the Tony Now she lost her mind For me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 Me alone, uh, with a little a little bit a little bit of me little me of a little with me walk in a me no, bon a my bit of a little bit of a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little a a a a When Miss Lady come in Then everybody starts ramsin Where the girl come from nobody don't know She's a devil angel and she's a go-go Is this real human and she's a yo-yo Ask me I don't know But all me know When me chop up Down an I star Missy see missy Me missy see bike missy car. Night time come and video light it turn on A body start to alarm Van de zomer op CFM. Hoor je nu overal. Hoor je nu overal. Ieder en normaal weer. CFM Zonkvold.